11 uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Oud-SNS-topman Van Keulen trekt zich per direct terug... als voorzitter van de stichting Holland Financial Center. Door de discussie rond zijn persoon vindt Van Keulen... dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren aan de stichting... die de Nederlandse financiële sector in het buitenland promoot. Van Keulen zou zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement... in zijn tijd als topman bij SNS. De regeringspartijen VVD en PVDA willen dat er een hoorzitting komt over het toezicht van de Nederlandse Bank op SNS Reaal. Op die manier moet duidelijk worden wat er fout is gegaan. De partijen willen van DNB weten of het toezicht goed is geweest en of DNB genoeg wettelijke mogelijkheden heeft om het toezicht goed te doen. Ongeveer 3000 EU-ambtenaren verdienen bruto meer dan premier Rutte. Het blijkt uit antwoorden op kamervragen van CDA rond zich. Hij had de vragen gesteld in verband met de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor EU-ambtenaren. Sinds 1 januari hoeven ze ruim 5% minder belasting te betalen. zich vindt dat vreemd en wijst erop dat in Nederland de belasting juist wordt verhoogd. Veel internetcriminelen werken vanuit Nederland. Beveiligingsbedrijf McAfee zegt dat er in Nederland 154 servers staan... die honderdduizenden computers over de hele wereld besturen. De criminelen versturen spam, stelen inloggegevens en kraken vertrouwelijke gegevens. Internet in Nederland is snel en stabiel en door de strikte privacywetgeving is de pakkans voor criminelen klein. wielrenner Johnny Hogerland is tijdens een training in Spanje zwaar gewond geraakt. Dat heeft zijn team van Kansolij bekendgemaakt. Hoogerland reed op een licht dalende weg toen een afslaande auto hem over het hoofd zag en schepte. Hoogerland ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Hij heeft in elk geval een paar gebroken ribben.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 is CFM Zandvoort, Hendy van Petergen met het laatste uur. Vandaag spreek ik met Kees Kruiswijk. Kees uh, woont in Nieuw-Unekum, in Zandvoort. En uh, ja, gezellig Kees, dat we bij jou op bezoek zijn. Uh, hoe lang uh, ben je al op Nieuw-Unekum eigenlijk? Ik ben hier gekomen eind juli van dit jaar. Dus ik ben er nu vijf maanden. Ja, dat was wel even wennen, Zeker heel wat anders om in Zandvoort aan de zee te wonen. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Houten. Oké. Okay, Houten, ja. bij Utrecht. Uh -huh. Ja. En eh... Uh, je woont nu in, in Zandvoort. En, ja, hoe vind je het in Zandvoort wonen? Nou, de overgang was natuurlijk enorm. Want uh, ik ben hier komen wonen omdat ik MS heb. En uh, ik heb, totdat ik hier kwam wonen heb ik gewoon thuis gewoond. Bij mijn vrouw. En uh, ja, de, de overgang naar uh, het wonen in een instelling is natuurlijk enorm. Ja. Je moet eigenlijk een heel nieuw leven leren. En in het begin zeiden mensen tegen me van... Ben je al gewend? Nou, dat, dat, eigenlijk is dat niet de goede vraag. Hè? Want je moet gewoon een heel ander leven leren. En uh, ja, wennen. je went aan de procedures en hoe de hazen lopen, zal ik maar zeggen. Maar je moet gewoon ja, zelf leren hoe je je dag indeelt en hoe je je bezighoudt. Uh, welke mensen uh, je het leuk vindt om mee om te gaan en welke mensen je wat minder liggen. Net als wanneer je op een nieuwe plek gaat wonen in een andere straat. Ja, het is ook een hele u. verhuizing natuurlijk. Ja, een hele verhuizing inderdaad. Ja. Je gaat van een heel huis naar, gewoon naar één kamer met een badkamertje. En uh, ja, dat is allemaal, allemaal gewoon heel anders dan thuis wonen. Uiteraard. Ja, dat lijkt me inderdaad wel een hele overgang. Ja. En je, ta je vrouw woont dan nog in Houten, begrijp ja. ik. En uh, ja, je kan wel af en toe haar bezoeken, of ze bezoekt jou misschien... Ja, nou op het ogenblik even niet, want ze heeft uh, een hersenschudding gehad poosje geleden. Zo, dus zo. dingen zijn er gauw te veel Ja. ja. Maar uh, ja, we spreken elkaar iedere dag al een paar keer door de telefoon. E-mailen en, ja. e en skypen en al dat soort ja, dingen. Ja, dat is ideaal natuurlijk. Ja. De computer staat voor niks en ja, dan, dan, dan, dan heb je meteen contact. Dat ja. is toch wel fijn. Ja, inderdaad. Ja. Dus ja. als je elkaar mist, dan kan je toch snel even op Skype. Dat is leuk. Ja, je, je kunt daardoor ook gewoon met elkaar meeleven. De, de dingen die je... Uh, anders bij de ontbijttafel bespreken, ja. bij de thee en bij het eten, ja. Ja. Die, um, die doe je nou uh, gewoon per telefoon. En het is uh, wat anders dan wanneer je elkaar kunt aankijken, maar over elkaar kunt aanraken ja. of even knuffelen, maar het is, uh, het is in elk geval iets. Ja, ja. ja het is in elk geval iets. Nou, wat fijn, joh. En het was ook zo dat uh, de situatie thuis, die begon toch wel erg moeilijk te worden omdat ik steeds verder achteruit ging. En wat er dan gebeurt is dat in je huwelijk wordt een ontzettend grote plaats ingeruimd voor aan de ene kant het ziek zijn en aan de andere kant het geven van zorg. En dat is nou helemaal uit ons huwelijk verdwenen. Zodat je ook weer ruimte hebt voor de dingen waarvoor je eigenlijk getrouwd bent. Ja, Die voor je samen van belang ja. zijn. En um, ja. Dus dat merken we ook, dat die, die, die druk dat die eruit verdwenen is. Ja, dus ja, er was heel veel zorg, het kwam natuurlijk op je vrouw terecht, ja. waarschijnlijk toen je thuis woonde. Ja, heel veel. En nu wordt het door de medewerkers van de Unicum overgenomen in die ja. zin. Ja, het, dat is de praktische zorg, maar ook, en dat zeiden ze hier ook, van, denk erom, de mentale druk, hmm. die is nog eens zo groot als de fysieke druk van het zorg. Geven aan elkaar en het, uh, ja. het helpen met, met allerlei dingen. Die mentale druk is ook heel groot. Je bedoelt dat uh, bijvoorbeeld je vrouw zich zorgen maakt omdat je dan uh, zieker wordt? Of, uh, hoe bedoel je mentale ja, druk? Ja, van op de lange termijn is dat. Maar ook, uh, ja, ik, ik kon eens een keer, ja, ik viel wel eens een keer. En uh, dan moest zij iemand even, een ja. buurman of een buurvrouw, te hulp roepen om het te helpen op te hijsen. Mm. ...en dat, dat is eigenlijk die mentale druk van de onzekerheid van ieder ogenblik van elke dag. Ja, want dat kan altijd gebeuren. Ja, ja. dat kan altijd gebeuren inderdaad. Het is toch een onzekere situatie. Ja. En, en nu kan je vrouw misschien ook wat meer weer haar eigen tijd indelen ja. misschien. Ja, inderdaad, klopt. Ja, wat ja. tot rust komen. Aan de eigen dingen toekomen, ja. inderdaad. Ja. Goh, ja, dat zijn heel, euh, hele veranderingen in het leven... En uh, het leven op de Unicum, heb je nu al een beetje je draai gevonden dat je inderdaad uh, ja, een andere dagindeling misschien hebt, of bepaalde hobby's of uh, werkactiviteiten uh, hebt? Ja, wat ik uh, hier doe, uh, je hebt natuurlijk het gewone leven van uh, geholpen worden met aankleden en, en, en douchen. Dat zit altijd een onzekere element in, want we zijn met 17 mensen in, op een afdeling. Ik noem, noem het eigenlijk liever een woongroep, want je bent toch op een bepaalde manier bij elkaar betrokken. En uh, je leert elkaar op een gegeven moment een beetje kennen. Als er iemand ziek is, dan, dan kun je ook aandacht geven aan elkaar. Dus het is niet alleen zo'n straat waar je bent komen te wonen. Dus contacten met anderen, dat is een, een belangrijk ding. Um, en um, uh, er is altijd inderdaad, het wil ik zeggen, een onzeker punt van... wanneer je geholpen kunt worden met de dingen die nodig zijn. Want ja, er, er zijn uh, meestal twee of drie mensen van de verzorging aanwezig ja. en als er 17 mensen zijn, ja die hebben allemaal tegelijk iets nodig of er gaat allemaal tegelijk iets fout, nou dan uh, kunnen ze nooit allemaal tegelijk geholpen worden. Um, dus dat is één ding, uh, dus de contact met de medewoners en de aandacht die er is voor verzorging. Uh, daarnaast zit ik op een uh, creatieve groep hier, een, een schildergroep. Oh, dat is leuk. Ja. Ja. Is dat ook van jou, wat ik hier zie ja, staan? Wat hier Want ik dacht net al, wat een leuke schilderijen. Dat ja, heb je zelf gemaakt. Ja, heb ik zelf gemaakt. Oh, je uit. bent wel creatief ook, ja. Ja, leuk. ook wel een beetje vanaf een voorbeeld gewerkt. Maar je, je vult toch ook gauw dingen zelf in. Je mm. geeft er je eigen kleur aan, ook letterlijk. Ja, leuk um, hoor. Ja, inderdaad. Ja, dat is ook leuk om te doen. Ik ben altijd eigenlijk in mijn, uh, in mijn werk, maar ook in mijn vrije tijdsbesteding... ben ik bezig geweest met informatie. Dingen lezen, uh, internet uh, dingen bestuderen en uh, in mijn werk ook en als je dan nou gaat schilderen dan is het in een keer een andere situatie, het is niet meer zo dat dingen erin gaan, maar dat mm. dingen eerst uit je komen ja, ja dat, klopt. dat is een heel ander soort ja. bezigheid is dat ja. nou dan is hier een, een gespreksgroep van mannen Eén keer in, de, één keer in de week daar neem ik aan deel daar zitten dus mannen met allerlei ...verschillende gradaties van handicap. Hm. Dus een enkeling bij die helemaal niet kan praten, bijvoorbeeld. Hm. Maar die dan een computertje heeft waarbij die uh, een woord kan intikken... ...en dan spreekt het computertje het uit. Dat is ook een mooie uitvinding eigenlijk. Ja, ja. inderdaad. ja. En er is iemand bij die uh, heeft niet zo'n ding... ...maar uh, als hij wat zegt, dan is het altijd de moeite waard... ...dan gaat iedereen heel zorgvuldig luisteren van... ...wat wil hij nou eigenlijk precies zeggen met zijn gebaren... ...en met zijn, ja, ja. de klanken die hij kan uitstoten. Dus dat is een, een, een punt, dat heet een dagbesteding. Um, en verder, ik ben vertaler van mijn vak, vertaler Engels. En ik doe ook, uh, ook regelmatig vertaalwerk, eigenlijk iedere dag wel een poosje. Ja, dat dus dat je beroep dan. dat je boeken vertaalt. Ja. Wel, welke taal is dat? Engels. In het Engels? Ja. Of uit het Engels in het Nederlands? Uit Engels, ja, uit het Engels in het Nederlands, ja. ja. En daar dat heb je ook voor gestudeerd al eerder? Ja, de afgelopen jaren, toen ik gestopt ben met mijn werk in 2004, toen ben ik daarna deze opleiding gaan doen. Dus ik ben nog niet zo lang, ja. maar ik doe het wel met heel veel plezier. En het is iets wat, is iets wat ik gewoon hier aan een bureau kan doen. Mm. Ik spreek mijn teksten in omdat ik niet zo goed ben met mijn vingers, om die te gebruiken in het toetsenbord. Ja. Um, dus ik spreek teksten in, en, en Nederlands en Engels, hij verstaat het allebei. En dan krijg nou. ik gewoon mijn teksten op het scherm. <lacht> Dat is wel ideaal. Dus ik heb inmiddels vier boeken vertaald. En uh, regelmatig doe ik dus artikelen, mm. wetenschappelijke artikelen over het algemeen. Mm. En de boeken die ik vertaal, dat zijn uh, altijd christelijke boeken. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een, net een boek afgesloten. Dat gaat over angst. Mm. Uh, hoe angst iemands leven kan beheersen. Maar dan ook wat de Bijbel erover zegt. En ja. hoe God mensen kan helpen om over angst heen te stappen. Mm. Om er overheen te komen. Ja. Uh, zodat het, het niet meer je leven beheerst. Mm -hmm. Nou, dat vind ik gewoon erg fijn om te doen, om dat soort dingen beschikbaar te maken voor de Nederlandse lezer. Ja, en, Want niet uh, iedereen leest Nee, dat is wel heel geweldig, want dan uh, kunnen de Nederlanders ook in hun eigen taal dat lezen. Ja. Sowieso met zo'n onderwerp is het altijd prettiger in je, in je eigen taal, taal te, denk ja. ik te lezen. Ja, en uh, ja, mag ik weten welke schrijver is dat? Dat klinkt interessant. Ja, dit is geschreven door een Henry Wright. Oh ja. Wright ja. met een W aan het begin, dus W-R-I-G-H-T een Amerikaanse prediker, een man van de jaren 65, en die heeft in de loop van de jaren, heeft heel veel. Um, in de tijd dat hij predikant was, heeft hij heel veel ook gebeden voor zieke mensen, en toen ook gemerkt, dat mensen met een bepaald ziektebeeld, dat die ook vaak een bepaald geestelijk, of psychisch probleem hadden. Oh, dat het met elkaar samen zou kunnen hangen. Dat het met elkaar zijn. samen zou kunnen oh, okay. hangen, ja. Dus wat hij dan deed, is dat hij mensen hielp, ...om van dat probleem af te komen. Bijvoorbeeld inderdaad angst. Ja. Of dat mensen negatief denken over zichzelf. Of dat mensen erg jaloers zijn. Ja. Of dat mensen onopgeloste conflicten in hun leven hebben. Dat kan allemaal en... voortkomen uit je angst. Of de angst komt daaruit voort. Angst is een van die problemen. Oh, zo is dat, is dat. Van ja. Inderdaad. En uh, dan merkte hij dat als hij mensen hielp... ...om samen met God dat probleem te lijf te gaan... ...dat ze soms spontaan genezing ...genezing ontvingen... Nee. ...omdat ze hadden afgerekend... ...met dat psychische ja. probleem, dat probleem in hun ziel. Ja, en dan ook ja. lichamelijk genezen. En dat is lichamelijk genaas Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dat is sowieso al interessant om zo'n boek te gaan lezen... ...en vertalen ja. voor jou, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Leuk. Ja. Nou, wat ja. mooi om te horen. Dus dat is een, ook een, een belangrijk deel van mijn dagbesteding. Ja. ja. En uh, ja, wat was jouw beroep voorheen? Uh, ik, heb, uh, ik ben oorspronkelijk opgeleid als bioloog... Oh, ja. Maar okay. ik heb een aantal jaren, om allerlei redenen, ben ik uh, een aantal jaren geleden geswitcht naar een administratieve baan. Dus dat heb ik twintig jaar gedaan. Mm -hmm. daar ben ik mee gestopt in 2004. Ja. En uh, sindsdien ben ik dus zonder baan. Ja. <laughs> en had ik mijn handen vrij om andere dingen te gaan doen. Ja, en dan kan je vertaalwerk doen, dat ja. zoals studie voor uh, Engels. Ja, ik ga nu in januari een, uh, ga ik beginnen met een boek dat is geschreven door een Bill Johnson... Een Amerikaanse voorganger uit Californië. En zijn passie is dat de, de dingen die Jezus deed, die, die waren voor een groot deel die bovennatuurlijk. Mm. Hij genas mensen en hij dreed boze geesten uit. Ja. Hij heeft een aantal keer heeft hij iemand uit de dood opgewekt. En deze man die zegt van, wij zijn dat eigenlijk in de loop van de eeuwen zijn we dat kwijtgeraakt. Mm. Dit soort ja. dit bovennatuurlijke... Wat, wat Jezus ook als opdracht gaf, gaf aan zijn discipelen. Dan zei hij van, jullie moeten de zieken genezen, jullie moeten doden opwekken, en je moet het evangelie verkondigen. Nou, dat laatste heeft ja. de kerk in de loop van de eeuwen heel veel gedaan. Maar het genezen van zieken en het opwekken van doden, dat hoor daar hoor vaak. je niet zo vaak inderdaad. Dus dat is echt de passie van deze man. Ja. Dat, en dat boek dat heet dan When Heaven Invades Earth. En dat ga ik nou in januari vertalen. Dus daar ben ik een aantal maanden mee bezig. Nou, interessant. Ja. ja. states feel Dit is het laatste uur met Henny van Petergem en ik spreek vandaag met Kees Kruiswijk. En Kees, we hadden het net uh, eigenlijk ook over je, je jeugd, hè? Je, hoe je bent opgegroeid in Houten. Kan je daar nog iets meer over vertellen misschien? Ja, ik ben niet opgegroeid in Houten, maar ik heb er wel sinds 1986 gewoond. Dus ook al flink wat jaren. Ik ben geboren in Friesland. Mijn oh, vader was ja. predikant in de gereformeerde kerk. Hij leeft nog steeds, hij is nu 86... En, uh, dus ik ben eigenlijk van jongs af aan ben ik in contact geweest met het christelijk geloof. Maar het was wel zo dat het in mijn kinderjaren en tot, tot en met dat ik tiener was, uh, wel behoorlijk theoretisch was. Het was, het was voor mij van: um, ja, uh, het christelijk geloof dat was iets van praten over de preek na de dienst zondag En wel, we lazen wel veel uit de Bijbel. Dus ik had wel een heleboel kennis. En later is het ook wel. M'n erg ten goede gekomen. Maar. Het heeft tot mijn achttiende geduurd. Dat ik uh, echt een persoonlijk geloof. Begon te krijgen. En uh, ik woonde toen voor een jaar in Amerika. In een uitwisselingsprogramma. En ik heb daar een aantal maanden van het jaar. In huis gezeten. Bij een, alweer bij een predikantengezin. Van de Methodistische Kerk. En daar was geloof, en bezig zijn met geloof was iets wat heel uh, vanzelfsprekend aansloot bij het dagelijks leven, ja. als ze daar op reis gingen, dan werd eerst van tevoren gebeden van heer, wilt u ons beschermen onderweg want er zijn, ja, dat we geen ongelukken krijgen enzovoort, zodat we het goed kunnen volbrengen. en dat was heel erg nieuw voor me, mm. daar, en dat vond ik heel erg aantrekkelijk ook, en toen heb ik, na een poosje heb ik, uh, toen ik weer terug in Nederland was heb ik de Heer Jezus aangenomen... wat dan inhield dat ik gevraagd heb... of hij in mijn hart wilde komen wonen. En um, ja, of dat nou echt een bekering was... De, de, ik denk dat dat um, in de loop van de jaren... eigenlijk steeds een stapje verder is gegaan. Dat ik merkte van ja, oké... Okay, uh, er zijn ook nog andere terreinen in mijn leven... dan de meest zichtbare... die ik gewoon aan, aan de Heer Jezus wil overgeven... waar ik hem hier wil laten zijn. ...en in de loop van de jaren is dat gegroeid... ...en ik denk nog steeds. Ja. Dus het is niet zo dat er een punt is waar ik zeg van... ...nou, toen ben ik van 0 op 100 gesprongen... ...maar meer dat in de loop van de jaren gegroeid is... ...en ja, het leven met God is niet meer uit mijn leven weg te denken nu. Ja, en dat, dat hart aan de Heergever... Uh, ...ja, wat houdt dat in? Wat, hoe kan je dat uh, aan iemand vertellen die nog geen christen is? Hoe zie je dat? Ja, nou, wat voor mij toen destijds van belang was... Het was dat tegen hem werd gezegd: van Als je later doodgaat, weet je dan wat er met je leven gebeurt. Weet je dan waar je terecht komt? Oh ja. Of je de rest van de eeuwigheid in de hemel zult doorbrengen of ergens anders. Maar het is wel in de loop van het dat wat anders geworden. En ben ik gaan zien dat het, Jezus die is gestorven voor onze zonde. En ik ben steeds meer gaan zien wat dat voor betekenis heeft. ...in je leven en ook in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld in mijn, in mijn uh, kinder- en tienerjaren heb ik allemaal dingen gedaan... ...waar ik ja, niet zo graag aan herinnerd wil worden. Ja. En waarvan ik ben gaan zien, omdat Jezus aan het kruis gestorven is... ...en omdat Hij onze zonde, de straf voor onze zonde gedragen heeft... ...kan ik gewoon bij God als het ware binnenlopen. Ja. En zegt Hij van... ik, ik, ik wil graag je vader zijn maar dat kan ook omdat je hebt aanvaard dat Jezus voor je zonde gestorven is mm -hmm. en je bent daar gewoon helemaal je hoeft nooit meer terug te denken aan dat verleden je hoeft nooit meer terug te denken aan de stommiteiten van je kinderen en je jongeren uh, uh, en, en je jeugdjaren en later ook nog wel eens hele stomme dingen gedaan waarvan ik denk van nou ik hoop dat, iemand, dat niemand me daar ooit naar vraagt dus die ga ik nou ook niet vertellen Nee, dat vraag ik niet. daar ook uit mezelf niet. Maar ik heb gezien dat het aanvaarden van mezelf en uh, het, um, het beseffen dat ik gewoon waardevol ben voor, mag zijn voor mezelf. Maar ook voor God en ook voor andere mensen. Daarvoor is het echt essentieel voor mij geweest dat ik Jezus heb gevraagd ja. in mijn leven te komen. Want ik weet dat daardoor die vergeving echt helemaal absoluut zeker voor mij geldt. Inclusief het leven naar de dood later ja. maar ook heel sterk het leven van nu ja. dus het is nu iets wat voor mij uh, nog veel meer een dagelijkse realiteit is dat ik, dat ik denk van later als ik, als ik overleden ben dan ga ik naar de hemel dat is ook van belang mm. maar in de eerste plaats is het denk, dat het mijn leven van nu beïnvloedt ja want hoe beleef je dat die relatie met hier Jezus gewoon elke dag kan je een, een, iets daarover vertellen ja, een voorbeeld ja Um, nou, bijvoorbeeld, ik heb uh, MS dat is een ziekte die langzamerhand steeds uh, sterker wordt steeds meer symptomen geeft ik heb vaak dat ik morgens wakker word en dat ik dan denk, van, hoe moet ik deze dag doorkomen mm. uh, want ik kan wel allemaal leuke dingen doen op een dag maar het is heel, uh, ja uh, als je je niet gezond voelt en je voelt je uh, lichamelijk zwak en uh, je hebt allerlei andere fysieke problemen... ik vind het wel eens moeilijk ook uh, als ik maar zwakker word... en ook wat mijn vooruitzicht is. Want als ik hier op New Unicum om me heen kijk... dan kom ik allemaal mensen tegen die gewoon echt nog veel ernstiger ziek zijn dan ik. En normaal gesproken, medisch gezien, is dat het vooruitzicht als je MS hebt. Mm -hmm. En om me daaraan te onttrekken en te zeggen van... heer, vandaag, ik leef vandaag... Op dit moment en u hebt gezegd dat u voor me zult zorgen en dat u voor mevrouw zult zorgen en voor onze kinderen. Dat is echt een dagelijkse realiteit voor me. Ja. Dan kan ik dat gewoon. Ja, van me afzet is niet het goede en dat ik verstop me er niet voor, maar ik kan het als het ware bij, bij God neerleggen mm. en zeggen: van... Heer, u hebt gezegd dat u voor me zorgt en ik weet dat u het zult laten zien ook. Ja. Nou, dus dat is eigenlijk. Een, een van de dingen waarin het me in het dagelijks leven beïnvloedt. En uh, bijvoorbeeld ook, zou ik nog een voorbeeld noemen? Ja, ik ben wel geïnteresseerd. Ja. Nou, ik woon hier op een afdeling van 17 mensen. Die allemaal uh, of MS hebben of een andere vorm van hersenletsel. Bijvoorbeeld dat ze een beroerte hebben gehad. Uh, er is hier veel depressie. Dat men, of dat mensen bijvoorbeeld pijn hebben ergens. Of dat er... Uh, uh, lichamelijke pijn. Uh, er zijn hier mensen. die uh, gescheiden zijn. Ja. omdat hun partner het niet aankon. dat ze chronisch ziek waren. Uh, afzijden van. Uh, dat een partner zei van. ja, ik kan, het, ik kan gewoon niet voor je blijven zorgen. ik zoek wel een andere partner. Ja. Nou. Uh, dus daar kan ik met mensen over praten. en soms dan heb ik ook. de uh, mogelijkheid om. Uh, dat vraag ik dan aan iemand. van mag ik gewoon voor je bidden dat je hart gewoon... dat er vrede komt in je hart met de situatie... zoals die nu is. En dat die depressie verdwijnt. Of dat bijvoorbeeld de pijn verdwijnt. Nou, dat is wel eens gebeurd... dat ik hier voor maand ja. gebeden heb... en dat hij de volgende dag zei van... nou, dat heeft wel geholpen dat je gisteren voor me gebeden hebt... want die pijn is nu wel weg. Bijzonder, ja. En, um, dat gebeurt ook wel eens... ja, het is ook wel eens... zo gebeurt dat dat niet... Dat er niet zo'n soort gevolg was. Maar mensen worden altijd getroost doordat ze iets van de liefde van God zien. Mm, ja. En het versterkt mensen altijd. Mm. En dat heb ik eigenlijk nooit anders teruggehoord ja. van mensen. Mm. Dus dat is ook iets wat het gewoon in mijn ja. dagelijks ja, leven Ja, dus dat is, je maakt het eigenlijk het geloofsleven, het leven met de heer Jezus, als je dat eigenlijk ook noemt. Hè maak je ook uh, zichtbaar eigenlijk. Gewoon op de, op de plek waar je bent. Ja. He, waar je woont, waar je ja. leeft, waar je werkt. Ja. En de mensen ja. die je ontmoet. Ja. En ik merk dat het gebeurt eigenlijk gewoon vanzelfsprekend. Ja. Want je deelt het leven met de mensen met wie je samen op een, in één woongroep ja, dat zit. Ja. Want ze zien, alle, ja, ze zien veel van je. Mm -hmm. Iedereen heeft hier wel een eigen kamer. Maar je ontmoet elkaar toch in de huiskamer. Je kijkt dus samen naar tv of je praat eens over dingen. Ja. Over dingen die moeilijk zijn. Wat ga je doen met kerst? Nou, er zijn mensen die gewoon helemaal geen familie of vrienden meer hebben. Hmm. En ja, dan kun je toch samen een stukje van je leven met elkaar delen. Ja. Heb je zelf nooit uh, gedacht van, God, waarom overkomt mij dit nou? ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, niet, niet zozeer van, van waarom overkomt mij dit. Die vraag heb ik me eigenlijk nooit gesteld. Maar wel van... Heer, als u, u, u zegt in de Bijbel dat u almachtig bent... En ik, ik, ik heb al 27 jaar MS. Um, kunt u me nou niet gewoon ja. genezen? Ja. En dat is best wel eens een vraag in mijn leven. Mm -hmm. En uh, ik verwacht ook... Ja, echt elke dag... ...van dit kan de laatste dag zijn dat ik MS heb. Want morgen dan kan ik uit mijn bed stappen en zeggen van... ...oké, okay, het is voorbij. Ik heb het ook wel eens zien gebeuren. Ik ken twee mensen die allebei ongeveer tien jaar geleden van MS genezen zijn. En ook mensen die van andere dingen genezen zijn. Het is bij mij nog niet gebeurd. Uh, maar dan denk ik ook van ja, in de situatie waarin ik ben heb ik, heb ik gewoon een taak... In het leven, voor de ja. mensen om me heen en voor mijn vrouw en mijn kinderen. En dan, ja, um, het besef dat God naast me staat, helpt me dan ook om dat te aanvaarden en er mogelijkheden voor te zien, in plaats van alleen maar te denken: van die vraagt in hetzelfde, van waarom nou? Hè? Ja, dus je denkt niet nou. dat God je dit aandoet. Je ziet niet nee. ziekte als een, een, nee, iets van God, niet, zeg maar, nee, hè? Absoluut niet. Nee. nee. Dus nee. dan kan je ook zeggen wat je net zegt... dat God staat naast je. Ja. ja. Wat me erg helpt is dat... daarbij is Jezus die zegt ergens... Um, is er wel een vader onder jullie... zegt hij tegen de mensen... die als zijn zoon een, om een brood vraagt... dat hij hem een steen geeft. Mm -hmm. Nou, zegt Jezus... zo is God ook. Ja. Als je een, God die geeft alleen maar goede dingen... want hij houdt van zijn kinderen. Ja. Dus daarin zie ik ook dat in dingen als ziekte ook van een ziekte als in maar van allerlei andere soortige ziekten en ja onder de luisteraars zullen ook mensen zijn die allerlei soorten uh, ziekte of ander soorten tegenslag hebben. Dat komt niet van God. Nee. Dat komt nee. gewoon echt niet van God. Mm -hmm. Dus dat is wel nou, goed om te weten, hè? want er heel veel mensen die denken dat soms van God straft uh, doordat mensen ziek worden en waarom? Heeft een persoon dat of dat gekregen? Ja. want dan worden ze boos op God en zo. Ja. Maar jij ziet het toch vanuit de hele andere kant. En jij ziet ook, zoals wij, ook dat ja, God je juist steunt. En naast je staat. Hè? En ja. juist ondersteunen wil. En naar je luistert. en ja. Je wil helpen in alle omstandigheden. Ja. Ja. Het is toch ja. mooi om te zien. Want ik merk wel dat dat denken dat ziekte van God komt. En dat God je daardoor dingen wil leren. Dat kom ik veel tegen. Maar ik geloof dat. Ik, ik kom het in de Bijbel, kom ik het niet tegen. Nee, nooit. Lees je Absoluut dat? Nee. niet. En terwijl veel mensen het denken. Ja. Ik denk dat het ook wel een stukje is van onze calvinistische cultuur in Nederland. Ja, zou kunnen ja. En ook dat we in de praktijk in de afgelopen eeuwen niet zo vaak gezien hebben dat mensen door God genezen werden. Ja. En tegenwoordig zien we dat meer. En daar ben ik gewoon heel blij om dat we dat meer zien. Uh, maar ik denk dat daarmee ook belangrijk is om te beseffen dat God. Uh, ...geen ziekte stuurt... ...om ons iets te leren... Hmm. ...of wat dan ook... Ja, en dus hij, geloof ik ...hij wil is dus het. nog steeds genezen... ...jij ja. verwacht ook nog steeds genezing... Ik ...vind ja. ik ook mooi om te horen... Ja. ...want er zijn ook mensen van... ...ja, daar kan je toch niet meer voor bidden... ...zeggen ze dan... Hmm. ...maar ja. jij blijft gewoon voor genezing bidden... Ja. Ja. ...ja... ...en er zijn mensen om me heen die dat doen... De ...afgelopen dinsdag was er hier een groepje van vier mensen... ...en die hebben gezegd van... ...joh Kees, wij blijven net zo lang met jou bidden... ...totdat je... ...genezen bent. Nou, dan komen ze één keer in de maand of één keer in de ja, zes weken. Al twee jaar. Ja, wat mooi hè. Ja, ja geweldig. Dat is Ik heel ben klein. blij. Ja. En je kunt elkaar ook dan ook bemoedigen. Ja. Over en weer. Dat, dat werkt natuurlijk ook hè. Ja. als je mensen hebt die naast je staan... ...mensen die in God geloven... Die, ...dat kan een enorme steun zijn... ...als je moeilijke dingen meemaakt in je leven. Ja. En je vertelde, je had ook wel eens gehoord van mensen die genezen van MS... Ja. Weet je daar iets meer van? Er was iemand bij ons in de kerk... Bij wie, dat zo, bij wie dat gebeurd is. En ik heb haar nog een poosje geleden... een half jaar geleden of zo... nog een keer gesproken. Zij werkte in de zorg... en ze kon gewoon haar, haar baan... weer oppakken toen ze genezen was. Uh, en een andere vrouw uh, ook. Die woont ergens in Friesland. Maar ik ken ze geen van beiden erg goed. Mm -hmm. Ik weet alleen dit... Ja. van dat ze MS, als MS-patiënt eigenlijk maatschappelijk gezien afgeschreven waren en medisch gezien ook afgeschreven waren en dat ze allebei kerngezond zijn dus allebei lopen ze tegen de 60, net als ik ja. en uh, van, ik weet van allebei dat ze gewoon compleet normaal functioneren mm -hmm. uh, lichamelijk en, en mentaal ook ja, nou, en, geweldig hè en ze ja. weten allebei aan wie ze het te danken hebben ja, aan de Jezus. Ja, Jezus te, ja, dus, dus, ja, Jezus echt, te uh, danken. Inderdaad. Voor gebeden en uh, uh, zijn genezen, dat is toch uh, heel mooi. Hè? Dat ja. horen we ook wel eens van uh, de genezingsdiensten van Jan Zeilstaan, dat daar ook wel mensen zijn genezen ja. Ja. Ja. van allerlei ziektes ja. dat is in Leiderdorp. Ja. En uh, ja, wat zou jij zelf nog graag willen vertellen, wat we misschien nog gemist hebben? Ja, bijvoorbeeld uh, een voorbeeld van een gebedsverhooring of iets anders wat je kwijt wil. Nou, ik denk dat sinds ik hier woon, um, kijk, als je lang ziek bent en je wordt niet door God genezen, terwijl je er wel echt mee rekent, um, dan kun je ook daar ontmoedigd in raken. En ik merk dat dat bij mij niet is gebeurd. Ik heb daarnaast juist gemerkt dat um, ik kom in de loop van een dag... ...of in de loop van een week... ...kom ik dingen tegen die gewoon niet goed gaan... ...want ik me niet kan omdraaien in bed... Ja. ...omdat mijn lichaam gewoon te slap is... ...of dat ik... Uh, ...ik zit nu in een rolstoel, ik kan niet meer lopen... Uh, ...maar ik heb steeds meer gemerkt... ...dat God in die situatie... ...heel erg dichtbij is... ...en eigenlijk in de, in de maanden... ...ik woon hier nu vijf maanden... Uh, ...ik heb dat, eigenlijk dat steeds meer... ...gemerkt hoe dichtbij God is... ...gewoon voor de gewone... ...kleine ja. dingen... En dat uh, voor allerlei kleine dingetjes oplossingen zijn. Um, ja, even denken wat voor een voorbeeld ik daarvan kan noemen. Um, vind ik, het is eigenlijk meer een soort ervaring, een beleving, dan dat het in, in, in aanwijsbare dingen is. Ik, ik, ik ben er gewoon ook vrolijker op geworden bijvoorbeeld ja. mm -hmm. en um, nou, ik heb dus inderdaad wel eens voor mensen gebeden hier, voor, voor, wel eens voor iemand gebeden die genezen was. Bijvoorbeeld er was hier iemand die had aangezichtspijn, iemand ook met een mens, die had zo'n pijn, dat als hij een hap eten naar zijn mond bracht, dan vertrok zijn gezicht helemaal van pijn. Ja. En uh, ja, die is toen daarvan genezen, dat zei hij de volgende dag. En dat is voor die persoon is dat bemoedigend. Maar voor mijzelf ook. Ja, dat ja. ik denk, van, zie je wel dat, dat gewoon God mij ziet zitten. Want hij gebruikt mij voor iemand. Maar hij ziet ook die persoon die verder niet speciaal gelovig was. Ja. Maar wel dat zei van, oké, okay, ik vind het goed als je het ervoor bent. Gewoon in de eetzaal samen ja. met andere ja. mensen eromheen. En uh, dat merk ik ook. Dat het, uh, het open zijn over de dingen die in, die in je leven, met betrekking tot geloof. Dat maakt je ook vrij. Het geeft een bepaald soort vrijheid. Ja. En uh, dat is ook erg gegroeid in de afgelopen maanden. Uh, dus dat is ook iets waar ik erg, uh, erg blij mee ben. Um, ja, ik denk dat dat twee voorbeelden zijn die ik, ja. die ik kan noemen. Ja. Nou, ja. heel mooi. Ja. Nou, wil je weer, we willen je heel hartelijk bedanken voor dit interview. Oké. Okay. Uh, ja, ja, het is echt uh, goed om met je te hebben gesproken... Dat ja. je deelt, heel bijzonder. Nou, ik vind het leuk om dat inderdaad zo te vertellen uit mijn eigen ja. ervaring van de afgelopen jaren. Want ja, ik vind het is fijn om gewoon dingen te delen met anderen. Mm. Uh, ik denk dat ik vroeger, tot een aantal jaren geleden, best wel een beetje in mezelf gekeerd was. Mm. En ik merk dat dat gewoon aan het veranderen is. Onder andere door het hier wonen, maar ook in de afgelopen jaren ook toen ja. ik thuis woonde. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee om dat te kunnen delen met anderen. Ja. Nou, dankjewel. Een fijne Graag, dag. dag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Verwondet schwaar een zünder. Verloren, wenn du stirbst, doch heb den Kopf, weil Liebe um dich weht, komm zu Jesu. Die Last verschwunden ins tiefste Meer versinkt sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt. Nun sing zu Jesu. Manchmal fallen wir auch hin. Dan fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und leer. De Weg ist manchmal einsam. Gepflästet auch mit Schmerz, denn Himmel schwarz und träumen voll ein Dan dann schreit zu Jesus, schreit zu Jesus, schreit zu Jesus, schreit zu Jesus und lief. den <ZE1> Herrschlag in Frieden der erwartet Chor We gaan de komende maanden een serie verhalen uitzenden van geheime gelovigen van Opendoors. In deze serie hoort u verhalen van mensen die als christen in het geheim hun geloof moeten beleven. De verhalen zijn vertaald in het Nederlands en vervolgens ingesproken. Opendoors is een organisatie die opkomt voor christenen die vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus. De website van Opendoors Nederland is www opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het verhaal van een geheime gelovige. Tabita komt uit Jos, een stad in het midden van Nigeria. Zij en haar gezin zijn christen. Haar man was voorganger. Zes jaar geleden kwam hij niet meer thuis. Op weg naar huis werd hij door moslim-extremisten tegengehouden. Ze vonden bijbels in zijn auto. Haar man werd uit de auto gesleurd en gedood. Tabitha zorgt nu alleen voor haar gezin. Tabitha is een geheime gelovige. Dit is haar verhaal. Ik woon in Jos, een stad in het midden van Nigeria. In het gebied waar ik woon zijn altijd veel spanningen tussen moslims en christenen. In 2001 ging het mis. Moslims en christenen vochten met elkaar. Duizenden mensen kwamen om het leven, moslims en christenen. Het was een grote crisis. We konden niet meer veilig over straat. Mijn man en ik deden er alles aan om ons gezin te beschermen... We brachten bijvoorbeeld onze kinderen met de auto naar school en haalden hen met de auto weer op. Mijn man moedigde me altijd aan om op de Heer te vertrouwen. Hij zei dat ons leven in zijn hand lag. Op een dag ging mijn man weg om onze dochter met de auto van school te halen. Onderweg werd hij tegengehouden bij een wegversperring. Moslim-extremisten hielden hem aan. Ze vertelden hem dat hij moslim moest worden... Hij zei dat hij christen was en dat hij dat zou blijven. Ze werden woedend. Ze sleurden mijn man uit de auto en sloegen hem waar ze maar konden. Ze overgoten hem met benzine en verbrandden hem levend. Mijn hart was gebroken. Ik was woedend en wilde wraak nemen. Ik heb eraan gedacht een pistool te pakken... en de moordenaars van mijn man dood te schieten... of mensen in te huren om wraak te nemen... Misschien zou ik me dan beter voelen. Maar ik heb geleerd dat het zo niet werkt. God vraagt mij om te vergeven. Aan hem komt immers de wraak toe. Dat is niet eenvoudig, maar Jezus heeft het ons geleerd aan het kruis. Toen hij aan het kruis hing, zei hij, Vader vergeef het hen. Ik weet dat vergeving iets is wat we moeten doen. Als we naar het verleden blijven kijken, zullen we nooit in staat zijn om verder te gaan. Ik kijk vooruit. Ik weet dat de Heere God mijn man had kunnen beschermen. Maar Hij koos ervoor om dat niet te doen. Daarom ben ik er zeker van dat het binnen zijn plan is wat er is gebeurd. Heel veel mannen en vaders in onze stad zijn vermoord. De extremisten hebben de vrouwen in leven gelaten... omdat ze denken dat we zonder onze man niets waard zijn. Maar ik ben niet zielig. Ik ben waardevol en mag me oprichten. Ik mis mijn man natuurlijk, maar ik blijf niet steeds denken aan hoe erg het was. De Heere God gaat altijd voor mij uit. In de Bijbel gebruikt hij weduwen op een bijzondere manier... Hij is bewogen met mij. Ik voel me niet langer verworpen. Mijn leven is niet te vergeefs. Elke dag bid ik, Jezus, gaat u voorop? Ik ga achter u aan.